Dat is 93ste persoon uit eerste rust. samen nog een gedeelte trachten te lezen als Gods heilig woord. Het wel ik u beschreven vind in het heilige evangelie. Na de beschrijving van Matthäus daarvan nader het 16e hoofdstuk van Vers 13 tot het einde. Wij noemden Matthäus 16 van Vers 13 tot het einde. Dag vooraf de heilige wet des Hera. Toen sprak God alle deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mij aan gezichten hebben. Gij zult u geen gesneden beeld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 die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden gij zult de naam des heren uw schots niet eindelijk gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden. Die zijn naam eindelijk gebruikt. Gedenkt dan sabbadag. Dat gij dien goed. Zes dagen zult gij aanrijden. En al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des heren uw schots dan zult gij geen werk doen gij nog uw zoon nog uw dochter nog uw dienstknecht nog uw dienstmacht, nog uw vee nog uw vreemdeling die in uw poorten is want in zes dagen heeft de heren de hemel en de aarde gemaakt de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer dan sabbadag. En hij doet dan, dan zelf: Eerst uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer. U, God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet uitbreken. breken. En gij zult niet steden. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd nog is zijn een os, nog is zijn een ezel, nog iets dat uw naasten is. Als u Jezus gekomen was in de delen van Caesarea en Philippi, vraagde hij zijn en zeggen dat, wie zeggen de mensen dat ik,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 Gij zijt de Christus, de Zoon des Levenden Gods. En Jezus antwoordde dan, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon bij Jona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook, dat gij zij zei, Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zowat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen, dat zij iemand zouden zeggen, dat hij was Jezus de Christus. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen, dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en verleiden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dag opgewekt worden en Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen zeggende Heere, wees u genadig, en dit zal u geen zin geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas, want gij zijt mij in aanstoot. Want gij verzint niet de dingen die godisch zijn, maar die der mensen zijn toen zei de Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zou willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zou, om mijn het wil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, En het schade zijn er, zie dan. Of wat zal die mens geven, de oplossing van zijn ziel. Want de zoon des mensen zal komen, in de heerlijkheid zijn vaders, met zijn engelen en al dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, welke dan dood niet zullen smaken, totdat zij dan zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. <coughs> en en volzalig al genoegzaam zelf genoegzaam goddelijk zijn en wezen. Uw langmoedigheid is lang. En uw geduld is taai. En uw weldadigheden, die zijn vele, vele. Zodat wij nog zijn in onderhouding tot op deze jongste stond. Maak u een onderscheid waar geen onderscheid is, laat eens opgemerkt. Druk het is in ons hart. dat men alle gezondigen en derven de Heerlijkheid. God. Gij mocht te wonderen, uw goddelijke genade groot willen maken om een zon daar klein te maken door u, voor u en onder u, o, dat u Koning terwijl ik van eeuwigheid in de tijd opgericht veruitgebreid mocht worden, en jong en oud aan deze zijde van het graf. Laat dan tot dat einde bediening des woord door de heilige geest worden geopend en toegepast, opdat uw naam de welke een uitgestorte olie werd ingestopt en geliefd door wederliefde tot uw naams-ere en zondaars tot bekeren. Genade, vrede en de barmhartigheid. Worden u beiden aanbang of bij den verderen voortgang, rijkelijk geschonken van God, den Vader, en van Jezus, Christus, den Heere, door de gemeenschap des de Heilige Geestes. Amen. In de eerste plaats maken we bekend dat wij beleven en welzijn aanstaande zondag in Oosburg hopen te wezen. En hier dan. Spreeklezen, spreeklezen, ja, ja, spreken de oude, Die in de tijden, zijn er voorzienigheid opgelegd om in de tijden der onwetendheid gelezen te worden. Ja. En naast een woord die gebruikt in zo'n leeskerk, het meer dan als had ik er van mijn duizend toe. Laten we maar denken, als je naar de kerk gaat, dan komt het alleen maar op een goddelijke toepassing op. En dat kan door midden van lezen en dat kan door midden van een levende man. Ten andere hopen we dan 14 maart biddag te mogen houden. hopend. dat men een gebed ik, want een biddag zonder gebed is ook niks. Hij heeft niks, moet de vorm doen. En dan moeten de vorm niet laten, want het wezen is toch al zo ver weg. Dus als we nou de vorm nog hebben, moeten we die toch maar waarnemen. dan dat de vorm weg is, dan is alles weg. En de er mocht in de vorm eens dus meekomen, dan kon het wezen zich nog openbaren, door middel van zo'n woord. En dan. Uh zou ook de doopsbediening plaats hebben bij Leven en wel samen met de biddag. En een collect voor de school, waar ook de zondag die daar aan vooraf gaat, voor de school bestemd is. Dus zondag voor de biddag, collecte voor de school en vanzelf op de biddag. We hebben nog een mededeling. In de eerste plaats wil ik er iets van niet van deze mededeling, maar nog iets zeggen we ons van deze week toch ook nog een sinds goed gedaan het. en waar we hebben nog een onderling band ja laat ik het voorzichtig zeggen in de aantrekking tot elk we mogen vragen. Ik heb wel gelezen en gehoord. Dat mij dan onze oude broeder gebraad. 60 jaar getrouwd geweest is. Dat is lang. Ten opzichte van de tijd. Maar het is kort. Ten opzichte van de eeuwigheid. Maar het is toch wel lang. Er zijn er niet veel die dat beleven. Hoewel ik eens eenmaal. Geweest bent bij mensen die waren 73 jaar getrouwd. En men kan er nog niet moeten. Het is wel een goed huwelijk geweest. He? 73 jaar bij elkaar ben. En je bent dan nog nauwer aan elkaar verbonden. Als ten dag ga je een huwelijk hebt. Het moet wel een goed huwelijk geweest. Het was toch. Het was toch. Want hoe langer een huwelijk mag gaan en goed is. Het heeft te nauwer aan men verbonden worden. We hebben daar geweest, nog met verschillende predikanten. Woensdag werd dat de dag En het was een aantrekkelijke middag. Er waren verschillende predikanten. En s'avonds heeft gebraak een zeer eenvoudig spreekje gedaan. gelijk die man is. Die man is maar altijd een voor. Die man is altijd veel meer vernederd dan ik. Huh? Die man is altijd veel meer eenvoudiger en die vriendjes die staan op de preekstoel. dan heeft hij nog maar een paar woorden gezegd, en denk ja, je hebt het alweer van me gewonnen. Je hebt het alweer gewonnen. Nou, hij eens een tekst uit Psalm uh, 160. Wat zal ik de heren gezegd? Ik zeg, ja, ik weet niet zeker of ik de vers 8 nog bij zou moeten nemen. Hij wou zeggen, want, als ik het in 7 niet halen kan, dan neem ik maar het 8e erbij. Dan denk ik, wat een eenvoudige klanken zijn dat nou, ik dacht, die man wil ze eigenlijk nou in zeven niet veel hij heeft misschien een het vers meer. Ja, dan vertel ik me wat van het vers Denk, wat een eenvoudigheid toch, Dan ben ik daar jaloers op, en denk, oh God, wat dat was ook eens een beetje eenvoudigheid. En die man heeft daarin het een gezet, wat God voor hem geweest was, in de verkiezing, en in de roeping, en voor hem geweest was in de uitzending tot het am. En vorm geweest was in de onderhouding tot op deze jongste dag. toe. hij gaf goed van God op, maar zeer slecht van zijn eind. Zeer slecht van zijn eind. Ja, dat kon hij ook niet slecht. Maar hij kon er ook geen betere lof opheffen dan de lof der zeer, die waardig dus was geprezen te worden. Nu volgt nog een mededeling. Namens het bestuur van de Willem III-school. de aanstaande donderdagavond belevende wel zijn 8 maart, om half acht, in het kerkgebouw al hier, zal spreken de heer Wees-Tolk, leraar van de Guido de Bres-school te Rotterdam. Zijn onderwerp als titel. Zei, christelijke opvoeding in een ondergaande wereld denk ik het nog eens zeggen christelijke opvoeding in een ondergaande wereld ik zou wel zeggen alle ouders die kinderen hebben moeten in de eerste plaats liggen hè? om eens te luisteren hoe ver het weg is en een woont er dat er nog christelijk onderwijs is en weet te kort. Want alles spits zichzelf. Dus ik wil deze vergadering die dan aankomende is van harte aanbevelen. Ook voor onze jongens. En ook voor onze meisjes. Voor onze vaders en onze moeders. En ook voor de ouders van daar. Om die aanspande alle wachten te mogen bezoeken. Nu meen ik dat ik het zover gezegd heb. En ik dacht uw aandacht te bepalen bij het u voorgeleven schriftelijk. Bij het heilige evangelie van Matthäus. En daar van het 16e hoofdstuk van vers 21 tot en met 23. Waar God's woord ons ouders meldt. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te betonen dat hij moest naar Jeruzalem gaan. En de verleiden en van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden, gedood wordt. En de ten derde dagen opgewekt wordt. En Petrus hem tot zich genomen hebben. Wordt. Begonnen te bestraffen, zeggen de heren. Zijt u genadig, Dit zal u geen zins geschieden Maar Hij hem omkerende zei het tot Petrus. Gaat weg achter mij, Satanas, Gij zijt mijn aanstoot. Want gij hem niet de dingen die golven zijn, maar die der mensen zijn. Tot zover. Vraag voor vooraf van de hulpen des speren. <tossimus> <tossimus> <tossimus> <tossimus> Ach, heren. Ach, mocht u ons tot uw keer bij aanvang of bij voortgang. We hebben zulke wereldzaken, vleeselijke herken, waarin niets woont dan vlees, het welk vijandschap is tegen u. Want het onderwerp zich aan u niet, dat wil niet, dat kan niet ook, en dat doet het niet ook. Vlees is een eeuwige vijand u uw gelijk, gij van het vlees zal nooit samen gaan u en het vlees. Nooit. Want haar bedenken is vijandschap tegen God. En dat moet overwonnen worden om het God gewonnen te geven en hem te laten regeren. En het achteraan komen wat vlees niet kan. Maar Achteruit gezet, gelijk behoorden. Uit uw goddelijk woord. Gij bracht ons. Uit goedheid en weldadigheid. erlang moedigheid en trouw. In deze morgenuren. Nog rondom den kandelaar van uw woord. Laat uw woord in ons. En wij in uw woord bevestigd en bestendigd mogen worden. Laat niet alleen het woord op zichzelf gehoord worden, want dan horen we en we verliezen. Maar laat het woord en geest gehoord. Met doorborende oren, dan horen we onvergetelijk. En dat zal ten slotte eindigen. ...golde aanbiddelijk. Laat uw woord ontsloten... worden welk wij dichtgedaan... ...met zeven zem, Met zeven zem. Er is geen wijsgeer op aard... ...die dat openen kan... ...tot uw ere heerlijkheid... ...nog tot zaligheid voor hemzelf... ...nog voor een ander... Maar u zei die leeuw uit de stam van Juda, die dat waardigheidsboek, dat boek der volmaaktheid uit de rechterhand des vaders genomen heeft. En datzelfde geholpen in de waardigheid van uw middelaarsam. Ja, in de waardigheid van al uw ambten. In de waardigheid van uw bloed. En in de waardigheid van uw dood. En in de waardigheid uw opstanding. En in de waardigheid van de rechterhand des vaders van waar. Geen altijd bid. Meest voor hen zonder gebed. En als het mag zijn. Dan is het gebed een vrucht van uw voorbidding. Door den heiligen geest gebrug. Wij hebben deze week nou weer gaan overleven. Dat weten we niet van de week die vlak voor ons ligt. Maar deze achterliggende week hebben we geen lust gehad in onze dood. Maar dan hadden we ervan gehoord. Hadden we ervan gehoord. Maar nu mogen we nog zijn die we zijn. Laat uw goede tierenheden ons tot bekering mogen leggen. Want anders maken we al die weldaden op. Doorgaande. En een weldoener wordt een ene malen vergeten. Want die mens wordt zonder God geboren en leeft zonder God. En als u het niet verroept dan sterft u voor eeuwig buiten. God. Het is voor u niet de wonderlijk heren om een dode leven te maken. Dat u woord volgen, Dat u woord volgond. Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Het is voor u niet te wonderlijk om het hardste hart te breken en week te maken. Door ene goede gedachte uit het verbond smelt en alle haften Tot niet en wordt God verheerlijk en de ziel om niet gezaald. Laat alle nieuwe zegeningen die ons nog rijkelijk overkomen stoffelen. Geestelijk worden geheiligd. Want stof is stof. En stof houdt op met stof. Maar waardoor de geest geheiligd dat eindigt in God die een oneindige geest is. Ten leven. Als <coughs> het ons toch wakker dat onze natuurlijke ogen gesloten worden. Waarvan gij zelf getuigd in uw woord. En de ogen te openen door die kostelijke ogenzalf en ogenbal. En hoe meer die open gaan, hoe groter God wordt. En hoe minder wij wordt. En als is een ogenblikje heel geopend, dan verdwijnen wij het niet. En dan blijft God over. En dat in één die niets is. Gij mogen onze kinderen, die nog onder ons zijn en velen zijn, genadelijk gedenken. Ach, dat zaad, en klein zaad, mocht door het onvergankelijke zaad des woords is wederbaardig, wederbaardig, met een wedervaring uiteenbarend besluit tot toebrenging in dat koninkrijk uit het slijk opgericht in de tijd en voortdurend tot een eeuwige heerlijkheid gedenkt ook onze ouders heer we leven alle zo makkelijk met ons Als alsof er gans geen gevaren dreigen allerwegen wegen. Rondom de voeten van ons zwaar. gemocht ons als ouders en grootouders genadelijk bezetten met de gevaren die heden zo vervloedigd zijn in deze ondergaande Europa. Omdat ons heften met een levende ernst, een levende ernst. O God, de levende erf is een vrucht van leven. Mochten innemen om van daaruit ons zaad eens mede te delen. En ons kleinzaam, Wat een noodzakelijk kent en gewaarschuwd. In een kinderlijke zin. In alle gevaren. Die rondom onze tenten liggen. Tot het einde mogen de ouders, vaders, moeders en grootouders verlenen. En zegen der opheldering in het harten om te aanschouwen hoe ver dat we van God af zijn. En hoe ver onze kinderen van God af zijn. Omdat er een noodschreeuw geboren werd voor ons. Zag. Tot heil van onszelf. Gedenk ze, de rozen die in het ziekenhuis liggen. Ze hebben alle één verlangen en hoop, samen beter door. Herstel gezond, Duidelijk heer. Want u heeft ons niet geschapen om ziek te zijn, maar om gezond te zijn. Gij ons niet geschapen om te sterven, maar om te leven. Gij heeft ons niet geschapen om elke dag te murmuren. Maar gij ons geschapen tot uw lof en tot uw eer en tot uw roem. Gij ons ook niet geschapen tot klaar, tot altijd anders, altijd weer anders. Want gij schip ons in u en door u en we hadden nu genoeg, niet onveranderlijk. We mochten nog eens teruggebracht worden naar die staat die alleen maar goed was. Door een staat der genade die eetbouw zal eindigen in den God aller genade. Ernstigen. En minder ernstigen, ach. Waar u mocht zich gedenken. Waar van de buitenkant niets te zien is. Als meer achteruitgang dan vooruitgang. Ja. Geheer u zou dat nog kunnen wenden maar een zonder. Een zon. Zelfs geen indalende afdalende, de. Stenen harten wegnemende. En een vlees had te verlenen. De schuld, de zonde en het oordeel is thuisbrengende. Opdat er gedost en gehongerd mocht worden naar vergeving der zonde, meer dan naar herstelling des lichaams. Dat er een levendige dorst ontstaan mocht uit God die nooit gelesd kan worden buiten God. Maar alleen door Christus in God. Het is voor u maar een wenk heren. Het is voor u maar een wenk. En het onmogelig is geschiet. Uw daden als uw grote daan treft mijn nergens heil te Waarom verder u dan nog over en allen. Wat oud en wat zeer oud, bezoek het nog. Met een levendmakende dag. Met indalend licht tot verlichting. Opdat er eenmaal licht over licht. Is met uw knecht ervaren mochten worden. En uw licht zien we het licht. Verleen ons een ogenblikje mag spreken door de hulp van des geestes. En een ogenblikje te luisteren door de hulp van uw geestes. Weet u, vrouw, weet u, mannen als ziet u er naar om, heer. Zie u er naar om. Als u er naar om ziet, dan zullen zij u zien. En daarin zien dat u geen onrecht gedaan heeft. En ook nooit geen onrecht doen kan. Dan is het waar wat uw knecht David betuigt. Ik zal mijn mond niet opdoen. Want gij hebt het gedaan. Gedenk uw knechten. Over het ronde der aarde. U weet wie ze zijn. Wat ze zijn. En ook wat ze onderworpen zijn. Ach help ze. Doe nu de boodschappen. In hen en door hen. Laat die lieve geest, leven en dood, zegen en vloeg. Wel er weer, het een tot bestraffing en het andere tot vertroosting. Nadat u weet wat onmisbaar noodzakelijk om eenmaal getroost dit leven te verleiden. En zonder verschrikking voor uw rechterstoel gesteld te mogen worden. Amen. De Psalm 143. De 143ste Psalm, een van 19 en 11. O Heer, mijn toevlucht, hoor mijn klaar. Verlos mij uit des vijands Red mij van hen die mij vertreden. Ik schuil mijn benauwde dagen bij u, mijn God, bij u alleen. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest besteer mijn schreden en leid mij in een echte land. Laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. Laat mijn ziel die tot u schrijft van haar benauwdheid zijn ontheven, red mij om uw gerechtigheid. Dat is het. 19 en 11 van de 143ste psalm. Wij vinden in onze tekstwoorden dat de koning der kerk bij zijn kerk zijn kerk leert en onderwijst. Ja. Niemand kan dat beter zeggen. Hij is een weergaloze leraar in hetgeen wat hij weet, want hij zal weten. Hij is ook een weergaloze profeet, want hij ontdekt de wil en het welbare God. Hij is ook een weergaloze hogepriester die hem zelf meteen opverander goed gemaakt heeft bij de vader, om een slecht mens goed te maken. door een is een wonder. Daar heeft hij hem niet minder vooraf willen leggen dan zijn leven, om leven te kunnen geven. De welke zijn jongeren leert, dat zijn profetisch ambt is dierbaar en onmisbaar en opzakelijk. Want hij belooft wat hij beloven kan: nooit buiten de raad God. Alles wat hij belooft is naar de raad en het welbaar God. Ja. Hij belooft nooit iets buiten Gods besluiten. Maar hij belooft tot uitvoering der goddelijke besluiten. Waarvan de 33 tuig. Mijn raad zal bestaan. bestaan staat niet mijn raad. Kan bestaan. Nee. Mijn raad. Zal appelen bestaan. Dat een goddelijk bestaan. Dat niet om verder te keren. Maar we zijn gelukkig aan het daardoor bekeerd wordt. Want de raad Gods verduisteren, dat kunnen we niet. Die zijn raad uitvoert. Totdat hij heel aan het einde is wat zijn werk betreft in natuur en in genaam en als daar het einde van is dan houdt de schepping ook op ik. Ja. Ja. en dan houdt de herschepping op aarde ook op dus dan kunnen je we weer niet meer leven en ook niet bekeerd worden dat is namelijk voorbij we zijn er voorbij. Als hij getuigt in mijn zijn woord. Ik schep een nieuwe neem. Daar is niets onbekeerd in. En een nieuwe aarde. Daar is niets verkeerds op. Dat is alles voor mij. Zonder een dood zullen weg zijn. Alsof we er nooit geweest zijn. Klagen en medemereeren. Dat zou voor even gestorven zijn. Voor eeuwig. Een nieuwe schepping, ja. Zonder ene weduwe, die En zonder ene weet u man. En nu kan je nergens komen. Al is gemeente nog zo klein. Al zijn het maar 40, 50 mensen. Zoals een oud burger. Dan zijn er nog een schuiwege vrouwen. Ja de sterven gaat overal door. Dat breken van het huur Dat gaat overal door. Je kan dan niet ergens toe verhuizen. Waar dat niet doorgaat. Of. Je moet naar de hemel maken. Dan ben je met God getrouwd. En met God getrouwd. is even getrouwd. Christus heeft zijn kerk niet genomen, maar heeft zijn kerk uit de hand zijn vaders ontvangen. Zeggen de vader, ze waren uwen in de verkiezing, maar gij hebt ze naar mij gegeven, tot verlossing, tot betaling. Gij hebt ze naar mij gegeven. Tot betaling. Heb ze mij gegeven. Tot een onsterfelijke zaligheid. Heer. Dit is een raad Gods, godsjongenhout. Die openbaart zich in de arbeid van een God Vader, De bewegende oorzaak. En hij de zoon, de verdienende oorzaak. En hij de heilige geest die toepast en door. Deze drie zijn één in één wezen, maar wel onderscheiden in persoon onderscheiden. De vader is de zoon niet, en de zoon is de heilige geest niet. Maar de vader is van zichzelf, dus door niemand... Maar de zoon is door de vader. En een heilige geest gaat uit van de vader en van de zoon uit een derde persoon. In de huishouding God worden deze drie personen onderscheidelijk. In het leven van Gods kinderen geopenbaard. Ik zeg geopenbaard, anders kan je niets van God weten. Geopenbaard, anders kan je niets van de Zoon weten. Ik zeg geopenbaard, anders kan je niets van de Heilige Geest weten. Want de mens wordt zalig door openbaringen. De welke toegepast worden door die zoete onmisbare God en heiligen Recht. Ach, dat die van worden geporteerd is binnenstapt. Al wat voor een kind. In een jongeling of in een jonge dochter. Dan zou daar de, <coughs> de waarheid vervuld worden. Die mij vroeg zoeken, zullen mij, niet kunnen mij vinden, maar zullen mij vinden. Ook een wonder. En we hebben meermalen gezegd, God zoekt den zonde. Daarom maakt God zelf een hemel vol. God maakt zelf een hemel vol. En de zonden maken de hel vol. Want geen vergeving der zonde dat ruikt naar de hel. Dat zou we dat kunnen onthouden. Och, mocht het eens inderdaad. De vergeving der zonde neemt de hel weg. Want de zonde is de hel. En aan die weg zijn, dan schiet er een hemel over. En dat zonder hel. Ja. Christus' komst in het vlees is de dood voor alle vlees. Zou ik dat nog eens over moeten zeggen. Christus' komst tot een kruis zal een kruis zijn voor alle die van Christus zijn. Is Christus nu gekroond? Zo zullen alle de zijnen vanaf het kruis eenmaal gekroond worden, zonder kruis. Waarvan dan apostel zegt. Ik heb den goeden strijd gestreden. En dan komt hij daar voort, is voor mij weggelegd. Dat wegleggen, dat wil zeggen bewaren. Bewaren. En dat wordt net zo lang bewaard tot God die die kroon kan geven. En dan geeft de kerk hem weer terug. Waarin ze eeuwig even bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Dan zullen ze aanschouwers zijn zonder geloven. Van het Lam Gods, dat geslacht is. dan voor de grondlegging der wereld. die gekomen is. om geen plezier te hebben op de wereld. Christus heeft nooit, nooit ene minuut. plezier gehad op de aarde. En wij willen maar plezier hebben. Hè? En straks kan met een beetje plezier sterven. En nog naar de hemel ook met plezier jongens. En meisjes. Maar dat kan niet hoor. Nee dat kan niet hoor. Nee. Vreugde in God. Dat smaakt naar God. En dat geeft wederom een verlangen naar God. Gelijk de oude rijm daarvan zingt. Psalm 42. Gelijken het gejaagd, o oh Heer, hoor je wel, opgejaagd, voortgejaagd, tot dorst, tot ellende, tot moeite, tot schrik en tot angst, wordt zo'n het opgejaagd en verlangd. Zijn stond verlieden en de verse water ruikt, schreeuwt die. En vers wateren begeer, Al zo dorst mijn ziel ook zeer. Naar u mijn God zeg je ogen heer. Je ja, oude rijmen is ook lief. Oh ja. Oh ja. We hebben van de week nog een enkel versje van gezongen bijgebracht. Waarin je ook aanvoelt het goud. Dat er in de oude rijmen geopen baard leeft. Het goud. Het onderwijs in zijn eenvoudigheid. Makkel. Wanneer Christus bij zijn kerk is. Zou de kerk bij Christus willen blijven? Dat is duidelijk. Huh? Je moet iemand kennen om hem te kunnen beminnen. Onbekend houdt onbemind. Maar wanneer Christus zichzelf in de harten zijner jongeren openbaat, heeft in genade, in toezegging, in belofte, en de heerlijkheid van het Koninkrijk Gods verklaard heeft, dan gaat hij hen een oogst. Zakel het onderwijs geven, wat ze liever niet hadden maar hij vraagt niet aan ons wat wij liever hebben hij zal nooit vragen, hoe wil je nu eens zalig wil je dit of wil je dat, er zijn in dat koninkrijk geen lievere koekjes daar is enkel dit en daar is een les Waarmee Matthäus uit zijn tolhuis gehaald werd. De deur ging open. En dus toen zag Matthäus hem. En er waren enkel deze woorden: Volg mij lang tot de dood, volg mij door de dood, volg mij tot de bovenste niet. Geen de bekering bestaat alleen in volgen. Alleen in volgen. Ja, dan zeg je, ja, dat gaat toch makkelijk Gaat ook wel. Gaat ook wel. Maar het hoort ook bij de onmogelijkheid. Want er zit geregeld een wolk tussen Christus en het hart. En als die wolk er niet tussenuit gaat, dan weet je niet waar je aan moet komen, want je ziet hem niet. Die getuigt volgens mij. Maar zodra je hem ziet, dan is de wolk er weer tussenuit. En dan is het volgen van hem vanzelf zeg. Al is naar. De middeleven. Naar brandstapel en Worp, Paul Hebben ze Christus gevolgd. In het afleggen van hun leven. Omdat ze aangedaan hadden het leven Christus. We willen maar vooruit lopen. We zouden maar graag. Wat briefjes je willen dienen, heren, kan ik, ik het zo niet doen, kan ik het zo niet doen, kan ik het zo niet maken. Je kan erop schrijven wat je wil, maar de koning van de kerk past er niet aan. Je mag best een briefje indienen. maar dan hier niet en daar niet. Heren, ik weet het, maar, maar u weet weten bekend. Zulke briefjes mag ook indienen. Dat zijn kinderlijke briefjes. Dat zijn briefjes die worden geboren uit een wedergeboorte waaruit de zee van onkunde vloeit. In onze natuurlijke geboorte brengen we ook een zee van onkunde mee, maar in onze wedergeboorte nog meer. Van het ganse leven van de kerk getuigd. Ach, schoon, gij mij de hulp van uw geest. En ach, om ik klaar en de zag. En ving David weer hem, volgens. Maak me uw wegen bekend. Je moet niet vergeten, Eden. De weg naar de hemel, die hebben we nooit gelopen. Dat is een hele vreemde weg. Een hele vreemde weg. En als je nu in de natuurlijke zin op een vreemde weg komt. Tja, dan zeg je, zou dit de rechte weg wel wezen? Zou dit de echte weg wel zijn? Zou dat niet verkeerd aankomen? En dan heb je nou het vraag. In het ganse leven van de kerk. Vraag naar de Heer en zijn sterven. Hij is het uw hek bewegen. En wat ook een weldaad is, je bent nooit te lomp om door deze profeet gelitten Niet, niet. Nooit te lomp. Hoe meer, ik durf het haast niet te zeggen, maar ik zeg het toch maar. Hoe meer onkunde dat er uit de wedergeboorte vloeit, hoe meer arbeid je krijgen aan een troon de genade. zwaar Want je kan dan nooit iets ontvangen als een mens die wat weet. Maar het wordt altijd geschonken in een onwetend mens. En ook in een onwaardig mens. Wanneer Christus zijn de jongeren gaan leren de noodzakelijkste lessen die ons vlees kruisen en onze wil doden wat zijn dat voor lessen? Leiden in de beproevingen in, de bedrukkingen in, de strijd in. Dat zijn de lessen die moeten geleerd worden en waarom? Om te ervaren dat de strijd golven is en ook de overwinning golven is. Waarvan de ware strijd Om in te gaan. Wij zouden zo graag overwinning willen hebben zonder strijd, maar nou, we moeten nou met overwinning doen zonder strijd. Wat moet je ermee doen. Doorbrengen, verkwisten. Als ten dichte in de 85ste persoon, in de 35ste persoon, het uitschreeuwt: twist, twist met mijn twist. Dan heb je er zoveel dat hij geen. Hij kan ze niet baas. Vijanden die je baas kan bij jezelf en helpt. Maar vijanden waardoor je overwonnen wordt. En Christus het voor je wint. En de overwinning toegedeeld wordt. En geeft uw volk den zee. Goed oh, je wel? Geeft, geeft uw volk. Wanneer hij vragende aan zijn jongeren. Naar hetgeen wat hij volmaakt wist. Maar hij wilde het van hun weten. Je hoeft nooit iets te zeggen in je gebed met de gedachte. Zou God dat wel weten. Want hij wist het voordat hij op de wereld was. Hij wist het voordat hij geboren was. Daar zegt David immers van. Eer er iets van mij begon te leven. Was alles in uw boek geschreven. En weet erom. Niet zo op een tijd is bedekt voor uw alwezigheid. Maar wat een wonder is. Je mag vragen om hetgeen wat God weet. Je mag je noden bekendmaken aan God die ze weet. Je mag je zonden bekennen aan God die ze aanschouwt. Ja wat zeg ik. Je mag je schuld erkennen voor het aangezicht van hem. Die precies weet hoe hij ze gemaakt heeft, waar hij ze gemaakt heeft en hoe hij daarmee staat. Dat gebedsleven, door de heilige geest gebrocht, dan uit de monden van David, ik heb u alle mijn wegen verteld, hoe krom ze ook waren, hoe goddeloos ze ook waren, hoe verdoemelijk mijn wegen ook waren. Welk een uigelachtig mens ik ben. O oh God, daar voor uw aangezicht. Gij weet het. Gij ziet het. Genees mij van mijn kwaal. Ga je ook kwalen? Ja? Kij is ook niet genezen. Zou ik er ook geen weg mee. Want die bloedvloeiende vrouw, die heeft net zo lang gezocht. Ja. Dat ze met het zoeken en ze was niet beter hoor, maar, maar er was geen geneesmeester meer in. Ze was kan. Ze was veel in allemaal verergerd door al die geneeskundigen, want die onderzoeken vandaag ook, zet dat maar tussen twee haakjes. Maar die onderzoeken waar zo'n dag of tien mee heen gaan, vandaag een ziekenhuis een mens. Het lijkt mee op de smartelijkste operaties. Ja, als mens vandaag onderzocht wordt, dan tien dagen lang. Dan moet je niet licht overdenken hoor. Ik heb dat op reizen meegemaakt. Dat ze de afgemakt of stervend toe vandaan enkel van onderzoek. Maar hier staat dan dat deze vrouw, de kwaal was allemaal opgelopen. En toen was toen genezen, toen was er geen geneesmeester meer. Zodat. Zij hoorden niet van twee, maar van één. Want er is er maar één hoor. Ben ook in twee nodig? En daarin boog zij onvoorwaardelijk niet om zijn kraag te grijpen. Nee, dat doe je staan. Dat doe je staan. Kraag grijpt je van een mens staan. Maar zijn gereedte zoom van zijn kleed helemaal onderaan. Helemaal onder. En dan moois denken, well, maar even er tussendoor dat dat mens tussen al die bonen doorgekronkeld is. En we van de ene een trap gehad en van de andere een zou. Het mens, wat keerde jij nou? Is dus met dat nou een toestand om zo tussen die mensen door te kruipen? Je moest je schamen. En toen was, dat hoorde het men niet meer, want ze was vol schaamte. En vol schaamte en vol zonde. En laat ik het dit maar aanhangen. Als het waar wordt in de oprechtheid des harten, die geestelijke noden, dan geeft het niets meer wat ze van je zegt. Of je naroepen als een dief, of naroepen als een overspeler, of als een hoereerder. Als een mens genoegzaam aan zichzelf ontdekt is, dan zal je niet omkijken. Wanneer ze roepen huichelen, dan zal je zeggen amen, amen. Dat is een goddelijke ontdekking. Om Amen te zeggen op die bedorven staat en alles op zich. En, alle en dan zijn we zulke brave mensen die zeggen: Oh ja, oh ja. Je kan jezelf uitschelden om je door een ander te laten roemen. Je kan jezelf allerarmst voordoen omdat een ander je rijk zo mag zeggen, nou, dat is nog eens een ontdekking dat, een dat is nog eens een mens. Dat is nog eens een mensen die er iets van verstaan. Laat ik het maar afsluiten met dit sluitsteentje. Dat die mensen slim slecht en eh, slecht slim, slim. Ja. Christus hebben zichzelf een goddelijk en zeer wonderlijk geopenbaard. En wonderen geschieden in kracht, in majesteit en in eerlijkheid. Een wonder geliefde, dat komt zomaar onverwachts, dat daalt in, openbaat zich, en je ziel wordt het gewaar en zingt ervan. Hij doet wonderen alleen. Laat ik een paar voorbeelden zeggen. Je kan op die aarde staan zo verhaakt en zo versteend als het nou. Nou weet ik wel niet wat er plaats moet hebben. Zelfs nou dat harde hart ooit nog eens weet Ach, dan denken wij helemaal nou, Dat moet wel in de roering komen als dat nog eens zou geschieden. En op een gegeven ogenblik straalt wat licht door zijn woord aan zijn lijden, van zijn sterven. Of het onder en dan begint het zomaar te smelten. en dat doet de liefde. Dat doet, de dat doet de liefde. Was de wortel van het Koninkrijk der Genade niet liefde? Daar werden wel verdoen, maar nooit verzoen. Nooit. Maar voor de liefde kan niemand bestaan. Dan levert de grootste vijandse wapens in. Hij geeft zich gewonnen. En God mag nemen wat hij neemt en hij mag spreken wat hij spreekt, dan is God lief en al wat hij doet. Hij heeft zijn jongeren geopenbaard. de noodzakelijkheid van zijn lijden. Dat hadden ze liever niet, maar wij kunnen zelfs zo verblind zijn zelf niet eens meer beogen. wat of nut voor ons is. wat of eigenlijk recht en goed voor ons is. kunnen we zelf niet eens we denken het wel. maar dat schaamt niet waar. Van achteren wordt het geleerd. dat er maar enig die weet wat goed voor ons. is. en zal ik dan daar maar na zeggen. van de 119e persoon. Hij zegt, het is goed voor mijn buurman. Nee, hij zegt, het is goed voor mij verslaagd te zijn geweest. Opdat ik dus Gods recht zou leven. Zonder strijd leven is het gevaarlijkste leven. Gevaarlijkste leven. Want als een leven, dat meest uit het vlees en na het vlees en straks eindigt dat voor buiten de zon. Wanneer hij zijn jongeren vraagt, <coughs> wie zeggen de mensen dat ik ben dan heb dat een schijn. Ik zeg een schijn of dat dat naar hoog moet trekken. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Waar houden de mensen mij voor? Wat zeggen ze van mij? Dat zijn ten eerste drie onderlinge gezegden die wij nooit mogen zeggen. Die mogen wij nooit op onze lippen hebben. Wat zegt die man van mij? Wat denkt die man van mij? Waar houdt die vrouw mij voor? Daar is geen kan aan staan. Want dat komt meest voor uit de zelfverheffing. Ook van een kind van God. Als hij is opening gehad. Als hij is een toegang gehad. Als hij is licht ontvangen. Dan moet hij des te meer bewaard. Anders gaat hij daarin op. Hij heeft het ook gehoord. Ja. ja ging goed hoor. Ja het ging goed. Gaat Ja. Ja. Het was zeldzaam. Is het waar. Zo. Gaat hij Alma al. Hoger. Elk mensen naam is uh, Excelsior. Alma Klim, Alma Klim. Maar wat doet nou God doen? Als die wat geeft op vertroosting, dan geeft hij er ook gelijk weer verdrukking bij. Krijgt hij gelijk medicijnen bij. Ik denk aan een dag. Van de toppen van de olijfberg. Dan zien ze Christus opvaren met hun handen op hun armen langs zijn lijf. Zou wij niet zo gedaan hebben? Nu vasthouden? Nee, nee, en waarom niet? Eerst zeiden ze toch: Heeren, zij geen zin geschieden heen gaan. Zij nooit geschieden weggaan. Hou je vast. Hou je vast. En daar laten ze hem zomaar gaan. Ze laten hem gaan door de kracht zijner goddelijke genade. En terwijl hij ging, bleef hij hier. Maar wat ik zeggen wil, dan komt er altijd zo tussendoor en een wolk nam hem weg. Dan zie je niet meer als de wolk. En je ziet geen Christus. En er zijn de wolken genoeg hoor. Er zijn wolken genoeg hoor. En als nou zo'n wolk er weer voor hangt, dan wordt weer donker, dan wordt weer duister. Dan kan de kerk weer gaan vragen, zend heer, en uw licht en uw waarheid. Nee, ik heb er geen woorden voor, <tie> om u dat mede te delen, hoe dat een drieënig God staat. Op het roepen van zijn kerk, op het piepen naar zijn zwaal. Als een moeder en gaande haar kind. In de eerste plaats kan God dat nooit zeggen, Christus. En Christus is God uit het hoogmoed. Want er is geen oogmoed in God. Er is geen oogmoed. Maar er is ook geen oogmoed. God is God, zoals God is. En zoals die blijft tot in de reeds maar hij heeft mensen willen worden. Om te kunnen getuigen. Leuk van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig vanuit. Hij heeft mensen willen worden. Om een worm te worden. Wat zeg ik? Hij heeft mensen willen worden. Om hemzelf te vernietigen. En zijn koninkrijk tot nieuwe mensen te maken. En wanneer dan Peter door een dadelijke ingeving. Yeah. Door een dadelijke invloeding van licht. Had die man niet op gerekend hoor. Want hoe meer kennis van zon, Hoe minder hij kan gaan rekenen. Maar daar kan er nog iets aan hoor. Hoe meer hij gaat kleven de vrije genaam. En uit vrije gunsten waard gehad. Een vriendelijk ontwerp. Want als een mens rekent. Dan heeft hij nog iets wat hij oprekt. Maar dan nergens meer op rekent. En toch hopen. Op zijn genaam. En haalt had het kwaad. Ja. Zo'n wonder. Ja dat noem ik goddelijke wonderen wonderen van en als dan Petrus als de vertolker van alle behalve Judas Judas heeft dat wel toegestemd maar de anderen hebben dat ingestemd een stemmen dat raakt het hart, dat is luisteren met profet als instemming toestemming, ja ja was waar wat die man zei ja die hele preek was waar. Dat is toestemming. En zeggen ja man. Dat is waar. En waar is waar. Maar daar blijft het dan bij. En dan staat er zo terecht. En het was winter. En Christus wandelde in het Forum Van onze wetenschap. Maar niet in de dadelijke gemeenschap van het heiligdom. En dat is onszelf. En de wetenschap. Hoe zeer ze ook is, en hoeveel ze ook kan zijn, zij laat die mens koud, zij laat die mens dood. Zij laat die mens precies wat hij is, dood in de zonden en in de misdaad. Moet men daar alle wetenschap verachten? Eén hoor. Want ik heb gelezen in het boek der spreuken, Waar ook niets anders in staat als waarheid. Dat de wijsheid goed is. Wijsheid is goed. Maar maak nog van je wijsheid geen genade. Maak nog van je wijsheid geen zaligmakende verlichting. Maak nog van je wijsheid jezelf geen kind van God. Want wie zal zeggen hoe wij stabieler aan onder de dadelijke ingeving? Dat Geestes dus wat. Kan je lezen, nummer 22 en 23. Maar het komt altijd weer op de toepassing. En daarom staat er. Wijs het is goed maar met een erfdeel. Ja. En het erfdeel. In de hoofdgrond en in de dieptegrond is dat Christus. En wanneer Peter dat uit het hart des vals, gelopen blijft, Dan zien ze hier Christus een ogenblik niet alleen als zijn menselijke natuur. Maar dan zien ze hem naar zijn goddelijke natuur. Dan zien ze hem zoals de god is. Te prijzen tot in de reden. En zodra de kerk. Door Christus of in Christus. God ontmoet. Dan gaat het licht op in de duisternis. En dan gaat het leven door in zijn dood. En overwint de dood. En schenkt hem de stroom. De zee leven. Gij zei de christen wat er verder komt. Dan in het scheldt het. Zalers zijt gij Simon Barjona. Want dat weet je niet van je eigen. Dat heb je vader je niet geleerd Nee. Dat heb je in de synagogen ook niet geleerd. Nee. Vlees en bloed. Dat hebben je ouders je ook niet bekend gemaakt. Want die waren ook vlees en Ja, zelfs. kunnen wij dat achterin volgen spreken: dat het wetenschappelijk bekend wordt. maar zoals Peters hier ontvangt, krijgt hij het in de daderlijke gemeenschap. En daar schiet een wetenschap van over: waarvan David zegt: geen leed zal ooit het mijn heuvel is. Ja. Als je de wetenschap overhoudt uit de genade. Dat is een geheiligde kennis. En een geheiligde kennis. Uit de bevindingen die geschonken zijn. Dan zingt de kerk. Heilig zijn hoe God u weet. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. En als de openbaart geopenbaardheid. Als zijn de dienaren in de toekomst de welke. In hun bediening ontbinden en binden zullen. Dus makkelijker gezegd. In hun bediening Simon de Tovenaar verdoemen zullen. En een arme zon daardoor het evangelie met God verzoenen. Dat is het binden van Simon de Tovenaar. Reuke des doods. Maar de reuken des levens, dat is de ontbinding van de diep verloren zonde, dat is een reuken des levens ten leven. Je moet niet denken dat Petrus gezegd heeft tegen iemand, ik vergeef jou je zonde. Heel niet. Hij heeft het gepreden. en in die predeling heb God het toegepast. En van toen aan begon hij hen mede te delen. Dan ze opgingen naar Jeruzalem. Ja. En dan naar dat Jeruzalem waar hij uitgeworpen zou worden. Naar dat Jeruzalem waar hij ten dood veroordeeld zou. Naar dat Jeruzalem waar hij verwezen zou worden naar Golgotha. Zie hier de geur van zijn borgtochtelijke gewilligheid voor. Die de ruimte van zijn bereidwilligheid. Hij loopt zelf naar de strijd. Hij loopt zelf naar de rechter. Pilatus. Hij loopt zelf naar die raadzaal Want zijn vrolijkheid en zijn blijdschap is. Om de raad gods te volvoeren. En zichzelf vrijwillig te stoppen. In den dood. Opdat zijn bereidwilligheid de waardigheid van zijn offeranden zal zijn. En de waardigheid van zijn offeranden zal de wegneming van schuld, van toren, van oordelen wet zijn. Vertel hem dat ze op moesten gaan naar Jeruzalem als wij iets kunnen ontlopen. Van strijd, we zullen wel doen. Als ons iets ontlopen kan van verdrukking, we zullen het wel doen. Want deze mens niet eigen om verdrukt te worden, maar zeg mij dan eens, was het de menselijke natuur van Christus eigen om verdruk niet. We hadden dezelfde natuur van mij en dezelfde natuur van u. Dus zelf en zijn menselijke natuur was ook niet eigen met het God. Zijn menselijke natuur was ook niet eigen mysterie, Maar hij onderwierp zich. In de allervolmaakste zin. In de allervolmaakste zin. Denk maar eens aan de het zee manier. Waar die betuig laat deze indringt. wat er verder volgt. Maar ook onbelukkelijk is het niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. En wat heeft de kerk nu vaak een inwillingen nodig om zich gewillig te laten opereren. Om gewillig te zijn in haar pijn. Om gewillig te zijn in haar smaak. Om gewillig te zijn in haar lijden. Wat zijn we nu vaak gelijk een aas Tweesten met God onze maken. of niet met God die wat anders kan maken. Wat makkelijker kan maken. Nu dat ook weer zegt aan die arme zonde. Moet dat er nou ook nog weer bij? Ik ben nog maar net, net uit met beproevingen, nu alweer en nieuw. Dat is bij Dat is de weg naar de hemel. Dat staat er staat toch, en een wolk naar me weg. En elke beproeving is een wolk. Elke verdrukking is een wolk. Elke zonde is een wolk. Elke tegenstrijdigheid is een wolk. Oh, dat met God oneens zijn, zijn de donkerste wolken die in het leven van een zoon daarop een baan Oh, God, met wat drukken jij die Heren? Ga ik u maar met wat berouwen jij die Heren? Ga ik er u maar in zeggen? Ik wil met u best naar de hel Herre, maar ik ben zonder u en daarom kan het niet. Daarom kan het. Dat afbidden, dat moeten we afleren. En bidden moet een heilige geest ons leren. En aanbidden, ja, aanbidden, dat is de rust voor de vermoeide kerk. Dat is de rust, dat weet men goed heeft. En dat is een hemel op aarde. Dan hoeft niet anders meer hoor. Dan weet je er niets meer af, nog van een verlies nog van een verlies zoon. Dan is het goed. En God maakt het goed. En hetgeen wat hij doet. Maar. Dat geldt dan ook met de toepassing. Men zegt wel eens zo makkelijk. Ja. Het wordt niet van mensen opgelegd hoor. Het is ook waar. Het is ook waar. Maar als je ziet dat God het opgelegd heeft. Dat ik ze deeltje, al hoor. Want de meeste mensen worden ziek en zijn ziek. Door middel van dit en door middel van dat. Maar enkel kon je eens een keer een kind van God treden God heeft het gedaan. En als God die ziek maakt. Als een gezonde ziekte om door genade beter gemaakt te worden. Ja. Zij dame dat ook niet. Hij zegt. Uh, samen maar die niet en dan zegt men wel eens ja, ja, dan moet je loslaan, loslaten, loslaten, loslaten, mens, mens, mens. Weet je wat dan los moet laten? Jezelf? Kan dat? Moet de duivel loslaten? Kan dat? Dan moet je de zonde loslaten? Kan dat? Dan moet je hel loslaten? Kan dat? Dan moet je eigen ik loslaten? Kan dat? Je zei nee man dat kan nooit. En als het dan toch gebeurt. is er een wonder gebeurd. Dan is het voor En de zaligheid voor je zie Je moet niet denken Eden, Dat zalig worden. Zomaar in een mens vanzelf van zelfschuld. en baard Nee. De zou je zou zeggen. Wij worden zalig. Omdat God het gewild. Het is waar. Wanneer Christus zijn lijden openbaar. Dan verbergt hij zijn vriendelijk aanschrijd. En dan zegt hij we gaan op naar Jeruzalem. En de zoon, dus mensen, zal veel lijden. Waarom zegt hij niet hoeveel? Waarom zegt hij niet hoeveel dat hij lijden zal? Hij wist hij het toch wel. Maar daar staat wel al weten. Omdat hij dat nooit kon zeggen. Want het lijden van Christus is zo'n eind. Dat is een oneindige voldoening aan een oneindige God. En er is nooit geen dieper lijden op aarde geweest. Dan het lijden van de zonen Gods. En ik wil er enkel dit maar van aanhalen. Dan zag je alweer van eindigen. Dat waren Christus. Naar waarheid geen God geweest. Hij was nooit gezegd geweest maar niet uitgekomen. De toren Gods had hem voor wat doorgedrukt. En had hem voor één dood gedrukt. En één eeuwig een wacht en dood daar aan Ja. Je moet er toch niet licht over denken. Dat deze die God was en mens werd. Als een warm daar kroop aan de staten en zijn druppelen zweet werden. Zijn zweet werd dat grote druppelen bloed. Waar was er een zwaard, wat een verwonder. Hij verwoonde zichzelf. Als boer in de plaats van zijn kerk. Gaf hij zijn bloed. En God wil bloed zien. En Christus is hem bloed gegeven. En die heeft. In eeuwigheid. volmaakt naar Jeruzalem. En dan leiden zeker van de tollenaars nu. Nee. Van de spotters dan, van de vloekers, van de Romeinen. Veel lijden van de, van de Filistijnen. Nee geliefd, nee. Als er een mens die nauwelijks weet op de wereld en wat van je zegt, nou ja, dat zou hij laten gaan. Maar hij nou een vrienden en een vriendin, die ook heel wat van je te zeggen hebben. Nou, het is toch niet erg vriendschap ook hoor. Het is toch niet. Gods volk moet niet over mijn de praten ten kwade. Maar het best wat van mijn kanden zegt ten goede. Gods volk mag geen acht geven op een woord. Van een vriend of van een vriendin. Je moet er altijd aan denken dat ze zelf ook mijn struiken zijn. Zelf ook mijn struik. En we moeten nooit de gebreken. die we van elkaar er weten. op de straat van Ascolombe. Mooi niet doen. Mooi niet doen hoor. Laat dat een ander maar doen. Laat dat een ander maar doen. Laat die maar overschrijven ook. Niet namen. Niet zeggen. Niet zeggen. Niets. Dan volgen we het voorbeeld. van die goddelijke Heer Jezus. Hebt hij ooit de gebreken van zijn volk op de straten van Askelon gebracht? Hij je ooit gelezen? Heeft Christus ooit de gebreken van zijn kerk op de straten zomaar uitgestrooid? En je kan gerust geloven. Als er één is die volmaakt onze gebreken kent, dan is het Christus. Maar ten eerste doet hij ze dragen. Uit een liefdevolle bediening draagt elkans lasten hey, En wat er vreemde vol. En in de tweede plaats wil hij straks al hun gebreken begraven. Hoor je wel? Eerst dragen en straks gaat hij ze begraven. En dan gaat hij dat volk zonder gebreken naar binnen aan. Waar laat ze duizenden gebreken hebben, ontelbaar. Maar het graf is diep genoeg. En de hemel is wijd genoeg. Om de zulke uit genade te mogen opwerpen. De Nere dat het lijden van de Heer Jezus Christus. voordat we gaan sterven onze ziel in onze zielige wereld. Want zijn lijden, laten we vanavond nog een ogenblik maar stil open te staan. Zijn lijden. Heeft een hemel van slot gedaan. En voor zijn kerk de hel voor eeuwig op slot gedaan. Terwijl ze de in de hel verkeer. Is. Straks ontvlieden ze de hemel. Ontvlieten ze de hel. En gaan voor eeuwig. Naar een hemel zonder hel. Zewel welke Christus uit zijn hel gaat. Een hemel voor zijn kerk. Aan. Een enkel woord lieve koning, en de uw lijden en het lijden van uw kerk, de welke geroepen wordt om de beelden des Zoons, nog niet een heerlijkheid, maar een lijden, in lijden, in lijden, och, ze hebben ze liever niet, maar u hebt wel. En u zal uw liefde daarin openbaar, Van die geliefde kasteit gij. En die gehaar neemt die geestel naar u toe. Want de weg naar de hemel is een weg vol geestelslagen. En u geestelt uw kerk na den troon. Om eens al hun geestelingen weg te nemen. En zit er eeuwig te schenken. De aanneming in zijn volmaaksten zin. Zonder geestelijke. En daar, daar rustte. Daar rustte de, de vermoeide van kracht. Het eind van uw kruis was kroon. En het einde van de kruisen van uw kerk zal. Met u gekroond, om u eeuwig door te kronen, als Davids grote zoon. Amen. Psalm 141. Psalm <coughs> 141. En daarvan het vierde en vijfde zangvers.